In verschillende steden, waaronder Belfast en Londonderry, gingen jongeren de politie te lijf met stenen en benzinebommen. In Noord-Ierland raakten zeker 13 agenten gewond. Clubs in de hoofdklasse van het amateurvoetbal hebben in de laatste vijf jaar voor 6,5 miljoen euro aan belasting ontdoken. Dat zegt de Belastingdienst. 15 clubs kregen elke naheffing van 100.000 euro of meer. Ze hadden gesjoemeld met betalingen aan voetballers of betaalden geen omzetbelasting bij de exploitatie van hun kantine of bij de kaartverkoop. Het militaire regime in Burma is bereid om een aantal politieke gevangenen amnestie te geven... zodat ze volgend jaar kunnen meedoen aan de verkiezingen. Dat heeft de ambassadeur van Birma bij de Verenigde Naties gezegd. Hoeveel politieke gevangenen amnestie krijgen... en of oppositieleidster Aung San Suu Kyi erbij zit, wilde hij niet zeggen. De lancering van de Space Shuttle Endeavour is voor de vijfde keer uitgesteld. Net als gisteren en eergisteren maakten onweersbuien de lancering in Florida onmogelijk. Eerder leidden technische problemen tot het afgelasten van de lancering. Donderdag probeert de Nasa opnieuw. De Engelse voetbalbond heeft Newcastle United verboden... om volgende week zondag in Utrecht een oefenwedstrijd te spelen tegen FC Utrecht. In hetzelfde weekend doet een andere Britse club, Sunderland, mee aan een toernooi in Amsterdam. De bond is bang voor een confrontatie tussen de supporters. Vanwege de rivaliteit tussen de supporters moeten de twee clubs in eigen land... altijd minstens 150 kilometer bij elkaar vandaan spelen. In Londen hebben ze gisteravond honderden fans van Michael Jackson verzameld... bij de hal waar hij zou beginnen aan zijn afscheidsconcerten. Ze hielden een minuut stil op het moment dat de deuren van de O2 Arena hadden moeten opengaan. Michael Jackson, die 25 juni overleed, zou in Londen 50 optredens geven. Het weer, geregeld zon, maar vooral vanmiddag landinwaarts zo kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 26 in het zuidoosten. Dit was het NOS Show.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 Zonford. Oh, yeah. What's up, world? It's the Master G, y'all. Sugar Hill Gang. One the Mike. And Diggity, I'm out here with my One, man, Bob C. Cloud Let's do it. One, two, three. MC's come to rock and bless the mic, oh, yeah. no need to worry, no need to hurry, them moves are just for you, come on. people poppin' and lockin', breaking and rockin', everybody knows there ain't no stopping. come on y'all, get on the floor, we're gonna take you back, make it beg some more, ain't no party like an old school party, call an old school party, don't stop, so DJ, drop my favorite joint, and let me rock the mic, now throw your hands high in the air, everybody say, oh yeah! I'm the mic and I like to rock the house. Woo! I'ma work that body, work that body, and baby just burn it down. Right. Really hit me the hot poppin', don't diss out. Let me see that body rock. With your applejack cock to the side. Let me hear you say. Alright. We're right. so funky, furious. We make you dance so serious. When the people hearing us, they start to go delirious. Work it, let's work it, let's work it. Work When there was no rap stars on TV shows, no movie deals, commercials, Russell Rhymes was just starting to grow. In them days, when you took up the arc, you did it second for the money and first for the heart. Back then, you had to be a true believer. And we all hung at the disco, fever, DJ Flash in Hollywood, made it happen in the streets of Manhattan, Brooklyn, Queens, and Long Island Sound. And we were getting miles around, Sears and down. The song's dedicated to the fact that you got to recognize the pioneers of rap. Come on.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 Voorbij, ik brauch nie rauszugehen. Ich Sie, des Wohns Ik suche neues Land met unbekannten Straßen. Fremde Gesichter, und keiner kennt meinen Namen. Alles gewinnt.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 Wir grillen die Mamas, kochen und wir saufen schnaps. Und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint, hält auf mein Haus am See. Orangenbaumeblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön.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 FM. ZFM's antwoord, 106.9 FM.